Berlijn staat weer vol trekkers. Duitse boeren protesteren opnieuw tegen bezuinigingen van de regering. Want daardoor moeten ze bijvoorbeeld meer gaan betalen voor brandstof. Deze verslaggever ziet een hoop trekkers. Er ja, is zeer veel los hier morgen. Alleen 5000 tractoren, zegt de Berliner politie, zijn in de stad. Die hier neem me, die zijn uit Karlsruhe gekomen. Waren 24 uur onderweg om vandaag hier bij te zijn. Sommige boeren zijn dus 24 uur onderweg geweest om bij het protest te zijn. Want de hele week zijn boeren aan het demonstreren. Ze blokkeerden de snel. Wegen ...en protesteerden op pleinen in verschillende steden. Als je vandaag met de trein gaat, kan je zomaar een conducteur met een bodycam tegenkomen. Vanaf vandaag doet de NS een proef met de cameraatjes. Zo'n 120 conducteurs en servicemedewerkers gaan ze een half jaar lang dragen. Volgens de NS werkt een bodycam tegen agressie... ...en kunnen de beelden gebruikt worden als daders moeten worden opgepakt. Geen sneeuw, maar honderden bieten op een weg in Maastricht. Vanochtend zijn die allemaal van een vrachtwagen gevallen. Wat kon gebeuren is niet, gebeur, is niet bekend. De bieten zijn inmiddels weer opgeruimd. En gaat goed met de Nederlandse muziek. De exportwaarde nam het afgelopen jaar met 15% toe. En dat komt vooral door onze dancemuziek. Ja, de export van onze muziek leverde bijna 200 miljoen euro op. Blijkt uit het jaarlijkse onderzoek dat altijd in opdracht van Buma Cultuur wordt gedaan. Deze onderzoeker legt uit aan waarom onze dansmuziek ver over de grenzen zo populair is. Je ziet vooral dat de afgelopen jaren, omdat we daar ook een soort van voorsprong hadden op de rest, uh, dat eigenlijk overal ter wereld die Nederlandse DJ's worden, worden uitgenodigd om te spelen op allerlei festivals. Van die 200 miljoen die is verdiend in het buitenland werd 70% binnengehakt door DanceHacks. Het weer winterse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 voor 11. Optimaal. The The FM. FM. I'm uh -huh. was Adam van Carly Minouk. Ja. ja, en uh, die mochten dus ook zijn uh, op de top 54 als nummer 1. Ja. ja, dat was geweldig. Wat ja. hebben we genoten hè, die avond bij heerlijk, Anders. Uh, heerlijk, Het was echt uh, een uh, ja, lekkere muziek ook steeds. En uh, goed gedraaid door uh, natuurlijk Jelmer en uh, Isabel. Uh, Isabel. Ja. dus uh, ja, nee, het was een uh, geweldige uh, avond. en ja. uh, en de, de, de heerlijke gastvrijheid van Café Anders in de Halterstraat natuurlijk in Zandvoort. Ook, ja. Dus uh, die ging er ja. toch wel even speciaal voor ons open. Ja, speciaal uh, met, uh, met uh, uh, ja, de, de gezelligheid die er was. En het was niet heel druk. Maar uh, ja, toch wel. Nou, uh, wat, een, het, het, was zo, het, het kwam in golven. Ja, dus het was, ja. dan was het weer een beetje rustig. Dan was het weer wat drukker en dergelijke. En, uh, maar we moeten nog wel even zeggen, nogmaals dank aan uh, uh, Café Anders. Want ja. uh, even daarvoor hadden ze natuurlijk een, uh, een cafébrand of een keukenbrand gehad. Ja. En uh, de hele boel is snel uh, opgepoetst. Niet nou, specifiek wel... voor ons, maar wel zodat wij ook inderdaad onze uitzending konden. Ja, ja, ja, ja. dus ze uh... ja. dus waren de vrijdag voor onze uitzending al uh, weer open. Ja. Terwijl het een week daarvoor uh, dus ge uh, gebrand had. Dus, ja, was, uh, en je rookte helemaal niks meer van. Nou, nah, ja? jij klein, rookt het nog wel? Klein, nou ben ben ben ik nou een ja, ik daar de oliebollen ja. inderdaad op de neus. Nou. Kom ik <laughs> <laughs> Welkom in uh, 2024 bij de allereerste uitzending van de Rainbow Radio Zandvoort. En uh, waar we mee geëindigd zijn in 2023, oftewel nummer 1, uh, openen we dit, uh, deze eerste uitzending. Uh, nou ja, misschien wel een beetje logisch dat we die niet op 1 januari hebben gedaan. Maar dat was natuurlijk echt de eerste maandag van de maand. Ja, dat, dus, dat had niet gegaan volgens nee. mij. Nee, dat weet ik wel zeker. was mijn stem helemaal weg geweest. geweest. Nee, was je, <laughs> <laughs> je hebt nu ook wel weer een vrije, vrije stem. Dus uh, eenmalig eventjes op de tweede maandag van de maand. Geen sirenes, maar in ieder geval om 12 uur. Wij zijn er weer. En uh, ja, we hebben een, een, een, een, wel een, een lekker programma, om het zo maar te zeggen. thema is een beetje terugblik en uh, wat kunnen we verwachten? Of uh, wat staat ons ja. te wachten? Wat staat ons te, te wachten, wachten ja, ja. Ja, en uh, we gaan natuurlijk in, uh, Jelmer, op de verkiezingen, de uitslag die we, die we hebben gehad en wat voor consequenties dat allemaal zou ja. kunnen gaan hebben. Uh, we blikken ook eventjes naar het Europese. Ja, hoe het daar gaat, hè? met, uh, met uh, ja, toch wel rechtse regeringen. Precies. Uh, wat rechtser dan wat we, we tot nu toe uh, hebben gehad. Zeg maar. Gewend zijn. En uh, uh, ja. Ja, tegelijkertijd zijn er ook positieve geluiden uh, te horen natuurlijk vanuit Noorwegen en Estland. Ja. Maar dat komt zo direct bij, bij de actualiteiten. Wie gaat beginnen? Volgens mij gaat Jelmer beginnen. Uh, ja, lukt het om even dat jullie een van jullie even begint. Want ik heb het nog niet helemaal voor me, namelijk. Ah, okay. dus ik moet het nog even openen. hebben. laptop heeft wat uh, technische nou, problemen. Nou, dat, dat, dat kan wel, maar dan moet ik inderdaad er ook even bij pakken. Uh, nou, allereerst even dat uh, uh, dateert nog van het uh, vorige jaar. 12 december 2023. Uh, kwam er, zeg maar, uh, in de landelijke uh, uh, media kwam er naar voren dat een statement van Sam Konijn viral gaat. En daar gaan we in deze uitzending over dieper, uh, dieper op in. Het is een, uh, een, uh, een filmpje dat opgenomen is... Uh, tijdens een, uh, een, een afsluitend jaar van uh, zijn opleiding. Uh, Sam Konijn is 24 jaar. En hij uh, had eigenlijk een één groot ja, woordvloed aan zeg maar, een stand van zaken. Een soort... Oudejaarsconferentie, maar dan veel meer uh, zonder de lach... maar eigenlijk als een soort van statement. En dat werd opgepikt. Waarom? Omdat dat in principe uh, zeg maar een eerste idee was... om dat voor de gemeente Rotterdam te doen... tijdens de kerst- en uh, nieuwjaarsborrel. Um, maar uh, bij, uh, nou, na aanleiding van de uitslag van de verkiezingen... Hè, en dat de rechtse geluiden zo te horen waren... Uh, trok de gemeente dit verzoek toch weer in... En nou, Sam zei daar wat over. Vervolgens ging zijn filmpje dus viral. En is het al meer dan 30.000 keer bezocht. Ja, ja. Mooi. Ja. We gaan proberen om hem straks aan de telefoon te krijgen. We hopen dat dat gaat, uh, gaat lukken. Ja. Uh, maar dat, uh, nou, ja. daarover straks meer dus. We zenden ja, in ieder geval het fragment uit. Dus dan uh, ja. kunnen we ook uh, zometeen zien uh, waar je het precies over hebt gehad. Uh, mooi om dat uh, even te luisteren zometeen. Um, ik heb het inmiddels ook deels voor me. Ik weet niet wat er met mijn laptop aan de hand is, maar uh, <laughs> die heb ik al uh, de hele vakantie niet opgestart. Dus misschien ligt het daar. Ah, die moet nog wakker worden. Ja, precies. <laughs> uh, nou ja, Ook de, inderdaad, Ronald uh, haalde het net al even aan. Natuurlijk de felicitaties aan de LBTI-activisten in Noorwegen. Want die hebben hard gewerkt om de conversietherapie, die in dat land ook nog steeds actief was. Uh, is het hun geluk om dat te verbieden? Op 15 december, dus dat speelde ook afgelopen, afgelopen maand, stemde het Noorse parlement met een overweldigende meerderheid voor het strafbaar stellen van de poging om iemand seksuele geaardheid of genderidentiteit te veranderen door middel van therapie. En in uh, Nederland zijn er nog uh, 15 organisaties die dit uh, ja, het proberen te doen of uh, nog actief mogen zijn, want hier is het nog niet verboden. Maar daarover, over over homoconversietherapie. in Nederland, hebben we straks een item over. Ja. Dus, uh, dan, Dan gaan we in uh, gesprek met uh, Jacques, Jacques Zonne. Zonne. Zonne He, de, ja. Eigenlijk zo'n beetje de voorvechter van, uh, van het verbod daartegen. Dus en omreden. Ja. Precies, ja. zeker. Ja, precies. Dan uh, hebben we vrolijk nieuws ook weer. Uh, het, er is een, een gay-koppel dat uh, bij Times Square... bij de countdown zeg maar, naar 2024... Uh, uh, volop in de camera's uh, stond... En, en, uh, en uitgezonden is in heel Amerika. Een gay-koppel dat zoende... Op 12 uur dus daar. Nee. En, uh, en uh, nou ja, daar is natuurlijk van alles uh, over gezegd. En uh, uh, door de uh, homofobia. Wij zijn de mensen aan het, uh, aan het hersenspoelen. Dat ja, uh, uh, uh, uh, uh, iedereen maar homo moet zijn. Ja. Dus uh, nou, heel slecht. Maar zij zeggen dat zij uh, hopen dat veel jongeren hier een voorbeeld aannemen en zeggen dat ze hopen dat uh, de jongeren uh, zich niet hoeven te schamen en dat ze dat gevoel ook hebben. Ja, dat dus klinkt dan toch wel weer een, een beetje ontstipten. als hersenspoelen aan, ja? Wat zeg je? Nou, als we zeg maar hopen dat jongeren daar een voorbeeld aan nemen, dan klinkt dat dan toch, weer, toch wel weer een beetje als hersenspoelen. LHBTI jongeren die ja. tussen al zijn, hè? Het is namelijk niet iets waar je voor kiest om van nou, zal ik hetero zijn of zal ik homo zijn? Precies. <laughs> dat is know. nog misschien iets wat die mensen uh, niet helemaal duidelijk hebben. Ja. Maar in die dat het een voorbeeld is van... je moet zijn wie je wilt zijn. Ja. En doe wat je wil doen... ongeacht wat er gezegd wordt. Prachtig. Ja. Nou, okay. Inderdaad mooi. Uh, Anje je zei het net ook even. Het zijn allemaal positieve nieuwsberichten. Ook. Waar ja. we eigenlijk even mee openen. Ja. Uh, dus dat is natuurlijk heel mooi. We hebben er nog eentje volgens mij. Hè, over ja. Uh, Estland. Ja, uh, in Estland inderdaad. Uh, um, even kijken, daar ben ik hem aan het zoeken. Waar staat hij <laughs> ook alweer? Uh, ja, het uh, uh, burgerlijk huwelijk voor uh, paren van gelijk geslacht, uh, openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht, zoals het heet in de volksmond ook wel homohuwelijk genoemd, um, is uh, per 1 januari geldig. Uh, afgelopen juni uh, besloot het uh, este, uh, Estlandse... Uh, Et, Estse? Ja, dat is Estland. heel ingewikkeld Estse is Est, het Etse, hè? Etse parlement het parlement besloot even al inderdaad zeg maar, om daar goedkeuring aan te geven. En uh, per 1 januari is het dus mogelijk inderdaad, om uh, uh, zeg maar, uh, te trouwen in, uh, in, Estland. In, te treden, ja. in Estland. En wat daar bijzonder bij is, is dat Estland is natuurlijk een voormalig Sovjetland is. Ja. Net als uh, uh, Servië, uh, uh, ook een van de landen die... Uh, ja, toch besloten heeft om zich meer op het we, meer westerse uh, te oriënteren. Um, nou, de eerste reactie van Poetin hebben we nog niet gehad. Uh, nee, maar die is. Nou, niet met gezien Adel. in ieder geval. Nee. Die, uh, die was rond 2 januari met andere dingen bezig. Want uh, het jaar voor Oekraïne begon uh, met een groot dieptepunt. Ja, 7, precies. Precies. In een andere Dat wel, uh, wel, wel treurig. Laten we daar, zeg maar, uh, met. Uh, wat er allemaal gebeurt tussen Israël en, uh, en Gaza. Uh, ook zeker de aandacht voor Oekraïne niet uh, verliezen en al nee. die andere brandhaarden in, uh, in de wereld. Um, overigens uh, op de website van uh, RTL Nieuws, want daar is uh, zeg maar deze bron vanaf van afkomstig, van de openstelling van het huwelijk, staat ook een heel leuk kaartje. Uh, in welke Europese landen het homohuwelijk nu wettelijk is vastgelegd. En waar geregistreerd partnerschap is, uh, waar ongeregistreerd samenwonen. Uh, uh, uh, ja toegestaan is en waar het absoluut niet is toegestaan. Nou, je kunt een beetje met de grof wel zeggen... dat West-Europa is natuurlijk vrij, inderdaad. En Oost-Europa meer richting Azië. Daar gaat het eh, zeg maar steeds meer de verboden kant op. Maar ja, we zien wel dat bijvoorbeeld eh, zeg maar in Oekraïne... Eh, voormalige landen van, eh, of de landen mm -hmm. van het voormalige eh, Joegoslavië en ook... Italië. Ja, precies, en daar laten we, komen we daar terug. even. Want Italië is toch echt een westerstand. Dat je kan je je zeggen. zeggen van ja, dat, dat hoort toch gewoon echt bij, bij, bij West-Europa. En uh, ja, daar gaat het helemaal niet lekker, maar daar komen we nog daar wel op we, terug. Ja, daar komen we ja. straks in de tweede uur komen we op terug. Ja. We gaan eerst uh, even luisteren naar uh, iets waar we zo direct een volgend item uh, over gaan hebben. En uh, dat is uh, de viral uh, song van Sem Konijn. Eerlijk zijn, belangrijk is het niet, niet eens een beetje, nee, ja, in deze wereld. Maar je hebt geen idee, ik ook niet, kan ik je niet vertellen, maar alles valt toch in het niet bij wat je ziet op de tv. Geen eetlust meer, geen zin zien of voelen in de dag die komt of is geweest of überhaupt het leven. Maar dit gaat dus niet over mij, wat ik hier schrijf, want ik ben wit, een man, wel iets verwijft, ah, fijne grapje even... Maar terwijl wij hier zijn en zitten met een band en mij en ik kan zeggen wat ik wil vertellen, want dit land is vrij. We kunnen zeggen dat we deze wereld beter gunnen. Maar weet je zeker dat we alles doen wat er zou kunnen? Want er is echt te veel lijden en het lijkt maar steeds te blijven. We verdrijven alle menselijkheid, verspillen onze tijd. De aarde is door God of Allah, Boeddha, de natuur ontstaan om veel meer liefde toe te staan dan dat uit onze daden blijkt. Onze wereld lijkt te branden en toch zitten we nog steeds te wachten... smachten naar verandering van wat zo is verankerd. Alle landen naar de kanker, wit of zwart of arm of rijk... verandert iets als ik blijf staan, de macht niet pak of op zijn minst misprijs. Die macht van wereldleiders, bedrijven, slavendrijvers, Qatar, FIFA, zoveel lijken... en toch blijven we naar voetbal kijken. We blijven consumeren, gaan we het dan echt nooit leren? Blind geweld vereren, sluiten ogen keer op keer en nee... Ik ben ook niet vega. Ik drink nog koemelk als ik naar de Starbucks ga. Maar het is tijd dat vanaf hier ik nu ook opsta. Ik haat mezelf dat ik mezelf heb laten aanpraten door hoge heren in Den Haag... dat dankzij hen het roer zal omgaan. Want hoe we omgaan met elkaar deze decennia... getuigd van haat, verraad, een bloedrode draad die door de historie gaat. Je waant jezelf echt in een droombeeld... als je denkt dat onze toekomst wordt verwend door abortuswetten in Amerika. Wat is welvaart waard als het niet verder komt dan West-Europa? Praat niet van... Van beschaving Met een eeuw van moord in Palestina. Oorlog, onderdrukking, overtuiging van ons wit gelijk. Het lijkt misschien voorbij, maar ondertussen gaan we over lijken. Oorlog op ons eigen continent is niet ver van je bent. Die vluchtelingen die hun studie hier op Conards hebben voortgezet. Ik kan niet doorgaan met de dagelijkse waan van ons veilig bestaan. met deze avond zonder hierbij stil te staan. Maar waar staat activisme als het enkel klinkt waar het al lang bestaat. en de Oeigoeren doodgaan dankzij de Chinese staat. en ons Klimaat, eeuwige homo homohaten, aanslagen, terreurdaden, verkrachtingen. Dat is hoe het gaat. En gewoon maar doorgaan, want het ligt niet voor me op mijn bord. Dat is gewoon ontkennen dat de wereld al is ingestort. En boze mensen dat de grens hier niet gesloten wordt. Geen land is ooit van iemand tot je kiest waar je geboren wordt. Ja. Voor al die mensen die boos zijn dat de grens hier niet gesloten wordt... van iemand tot je kiest waar je geboren wordt. Pessimistisch. Ik ben er realistisch. In de realiteit waarin wij leven staan kinderen ten dode opgeschreven. En gewoon verder leven is je ogen sluiten en besluiten dat je lui van huis uit niet luistert naar wat hier wordt geduid. Ik moet ook door met leven. Ik ben hier nog wel even een IP of twee. Doe mee misschien. We spelen nog tot kwart voor negen. Maar toch dat schuldgevoel dat aan me kleeft al heel wat weken. Dat laat niet los. Ook niet naar deze woorden uit te spreken. Tja, misschien heb je gelijk. En helpt het weinig dat een eenling dit hier zegt of schrijft het bij de meesten niet beklijft. Maar ik geloof echt dat we beter kunnen dan de eeuwenlange pijn. Dit rookgordijn van hoe blind wij steeds kunnen zijn. Dus stop met zwijgen, start met strijden. Laat je horen, lees je in. Dat is echt een begin, dus kloof dit in je oren. Wij kunnen bergen echt verzetten. Als we vechten, als we nee gaan zeggen, als we zodra dat weer kan, allemaal gaan stemmen. En stem gelijkheid en voor vrijheid, maar vooral voor menselijkheid. En ik beloof je, jouw invloed is groter dan het lijkt. Doe het voor mij en voor jezelf, voor al die kinderwezen, voor toekomstig leven. Een mooier cadeau kan je niet geven. Praat met elkaar, maar luister meer. Luister naar wat de minderheid te zeggen heeft. Als jij om deze wereld geeft, want tot de dag van nu hebben we geen fuck van de geschiedenis geleerd. Kijk maar naar gisteren hoe het hele land stemt op Geert, door door te drammen door ons bevoorrecht tegelijk, want wij zijn Nederland en wij zijn rijk, nee dat moet verleden tijd zijn vergeet een ras of stand, sta open voor oprecht contact, erken je plek en ook je fouten, dat is pas een echte opstand open je ogen en je mond open je hart voor ieder medemens dat naast je zit hier, kijk maar eens heel goed rond, dan zie je echt hoe goed wij mensen kunnen zijn en willen zijn, wij zijn gebouwd om lief te hebben, niet voor haat en pijn en neem van deze brutale aap, dit jonge schaap aan, dat de wereld pas weer samenkomt als wij de mensen sterk gaan staan. Hand in hand, arm in arm, samen keren wij het tijd, want de wereldleiders van nu bombaast ik zei hij. Dus maak je elke dag weer hard voor een wereld waarin elk mens kan bestaan. Echt, je moet alles geven. Vertel je kinderen later dat je er alles aan hebt gedaan. Want dat is samenleven. Ja. ja, en dat was dus ja. inderdaad de bijdrage van uh, Sam Konijn uh, afgelopen jaar. Waarin hij echt een enorm groot statement maakt. Uh, het heet Dit moet worden gezegd. Ja. En uh, ja. ik weet hebben jullie uh, er het een en ander van meegekregen? Van, uh, van ja. het gegeven? Ja? Nou, ik, uh, ik kwam het filmpje tegen op TikTok. Ja. Want uh, daar kom je dit soort dingen vaak tegen. Als je meer geïnteresseerd bent in goede statements en... Uh, ja, de, deze richting of uh, dit soort kleinkunstmakers, want uh, dat is hij gewoon. Uh, dus toen stond het op TikTok en toen dacht ik, oh wat leuk. En uh, bij TikTok lees je nooit echte teksten bij, hè? dus wat ja. verder de context is. Maar toen deelde ik dat en toen zag ik later weer op een ander social media, want zo werkt het algoritme dan in je voordeel, uh, waarom het eigenlijk was en dat hij dus eigenlijk dit wilde voorleggen aan de gemeenteraad van uh, Rotterdam. Uh, en dat dat niet mocht, want het is natuurlijk uh, veel te schokkend wat hij hier allemaal in zegt. Uh, te dicht bij de waarheid, zou ik willen zeggen. Uh, uh, dus het heeft, ja, het heeft me zeker wel geraakt, dit filmpje. Het is, uh, uh, ook als ik het nu weer hoor, denk ik, vallen me ook andere dingen op. Maar zinnen die komen steeds weer terug. Uh, die hij zegt, het is een soort spoken word eigenlijk. Ja, yeah. ja. Yeah. En uh, ja, echt prachtig gedaan. Ja. ja, hij zou optreden tijdens het diner van de uh, Rotterdamse ja. gemeente. Een uh, kerstdiner. En uh, ja, daar was een programma en daar zou hij dus uh, ook optreden. En dat, uh, dat is dus uh, ja, uiteindelijk uh, geannuleerd. Ja. Niet het diner, maar, maar wij zijn optreden. Er is gekozen voor andere optredens. Ja, wat lichtere uh, thematiek. Ja, zo maar precies, ja, wat ja. jij zegt, waarschijnlijk te dicht bij de waarheid. Ja. Uh, we hebben contact, uh, een eerste contact gehad met, uh, met Sam. Uh, en hij wilde graag een interview uh, uh, aangeven. Maar gaf ook aan dat hij het zo gigantisch druk heeft. En, uh, helaas krijgen we hem uh, nu niet te pakken. Uh, maar om even uh, zeg maar voor de luisteraar... Hij is uh, 23 jaar en uh, studeerde af aan, uh, of, uh, studeert aan de codarts. Uh, in, in, in Rotterdam, in Rotterdam ja. inderdaad. Hij en, komt uit Purmerend, volgens mij. Hij maar. komt uit Purmerend ja, ja. en daar is ja. hij uh, best wel een... een bekende, zeg maar, Ja, een BP'er, zo BP ja. zoals je ja. dat, ja. dat ja. noemt. Een bekende Purmerender. Uh, Purmerender. Purmer, Purmer, Purmer, Purmer, ja, de Purmerender, denk ik. hè. Het is het eind van de Purmer, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja. Um, uh, hij, uh, de, de aanleiding was eigenlijk zeg maar, dat hij sowieso heel erg betrokken bij wat er in de wereld speelt. Um, uh, maar uh, uh, toen het broertje van de vriend van hem werd aangereden... toen zat hij helemaal totale zak en En er kwam een, wat hij zelf noemt, een soort woordenkots kwam erop. Uh, echt kwam alles op een avond kwam naar boven. En dat heeft hij dus ook in dit lied, heeft hij dit samengevat. Um, maar wat het mooie is, als je er goed nog naar luistert... dan kunnen we je echt aanraden van wat zegt hij nou eigenlijk allemaal. Hij legt haar fijn, legt hij even de vinger op de zere plek... Mm. Waar we eigenlijk allemaal als mensen niet in staat zijn om met elkaar samen te leven. En het mooie is dat hij de tweede, in het tweede gedeelte um, zeg maar dat dan ook ten positieve keert. Uh, omdat hij dan zo zinnen zegt als... wij zijn gebouwd om lief te hebben. Ja. En het gaat vooral om... jongens, luister nou eens even hierna. En wat kunnen we doen om daadwerkelijk met elkaar te kunnen gaan samenleven? Nou, Eigenlijk zou ik zeggen... dit is volgens mij het adagium voor het komende jaar... Ja. Uh, laten we hier flink naar luisteren... en laten we uh, zeg maar dit ons eigen maken. En uh, dat 2024, uh, ondanks die nou, conservatieve, uh, kritische wind... waarin mensen worden weggezet in bepaalde hoeken en dergelijke... en we vooral niet moeten lijken samen te leven... wij juist een tegengeluid gaan geven. En dankjewel, Sam voor jouw bijdrage hier. Ja. Ja, en, en ook uh, misschien dan tot slot nog wat hij zegt over uh, het, het stoppen met schrijven en het starten met strijden. Want uh, iedereen schrijft altijd maar wel over van alles en roept ook heel veel dingen. Maar strijden betekent echt dat je ook laat zien dat je ervoor inzet en niet dat het alleen in je verkiezingsprogramma staat of uh, dat je een vlag ophangt. Dus dat, uh, dat, die boodschap heb ik er ook vooral wel. Of die linieer dan wel aan mezelf dat ik denk van ja, je moet altijd strijden voor meer en uh, ja... Voor ja. bestaansrecht en dat soort dingen. Ja, zeker. Nou ja, uh, laten we zo zeggen. Uh, we hebben een, uh, een mooi thema uh, met de aankomende Pride. Hè? Die gaat over uh, uh, uh, together. Dat is het thema. Uh, ja. All together now, om het zo maar te zeggen. <laughs> en dat is het dus juist ook. Wat iedere keer zeg maar verkeerd wordt geïnterpreteerd bij die LHBTI, uh, die regenboogcommunity. Zij moeten zo nodig. Nee, wij zijn niet zij. Wij zijn... Met z'n allen. Ja. En wij zijn wij. Ja. En dat, uh, nou, dat zal ook uh, zeg maar een soort uitdaging worden. Een uh, strekking worden. Zeg van, uh, onder andere de Pride at the Beach. Ja. En uh, Pride. Mooi. Ja. Dus daar gaan we aan werken. Binnenkort de eerste vergadering. Ja. ja. ja. ja. oh ik dacht We gaan, gaan er weer tegenaan. Ja. <laughs> ja. Uh, we gaan uh, luisteren. Tenminste, als onze technicus er nog is. Want die is ineens verdwenen. Ja, die, nee, die, die, die zit uh, die achter die de schermen. Uh, ja. <laughs> Hallo, hoe goed is het? Ik was even verstopp. Ja, ja. Goeie je ja. maar in, het volgende nummer. Dat zou uh, moeten 22. zijn... Taylor Swift met 22. It feels like a perfect night To dress up like hipsters And make fun of our exes Ah ah, Uh-uh. It feels like a perfect night For breakfast in midnight To fall in love with strangers Ah uh ah -uh. Yeah, we're happy, free, confused and lonely at the same time I'm uh. Het was uh, Taylor Swift met het nummer 22 van haar uh, album Red. En dan natuurlijk wel Taylor's Version. We moeten wel de. Voor de kenners moeten we wel de goede uitgever geven. Anders gaan de royalties naar iemand van wie ze het geld niet kreeg. Als iemand dat heeft gevolgd is dat interessant om dat eens op te zoeken. Ze is al haar albums opnieuw aan het uitgeven onder de Taylor's Version. Omdat ze met haar vorige producer nogal uh, in de clinch ligt. Oké. Okay. Um, we gaan door met uh, persoonlijke muziek, uh, the Tunes of Color van ja. Rainbow Radio Zandvoort. Afgelopen uh, drie maanden kwam dat uh, van Anja, Ronald en uh, Isabel een nummer, maar nu hebben we een luisteraar, dat is natuurlijk uh, hartstikke mooi. Een uh, luisteraar en, en, en tevens ook uh, actief lid van LHBTJNZ. en ja. uh, Pride at uh, the Beach. En Pride at the Beach, ja. Uh, uh, Jan Heelko en uh, Jan Heelko Diet. En als het goed is, hebben we hem aan de telefoon. Nou, dat klopt. Als het goed is, kun je me nu horen. Dat ja. Een... ja, dat klopt ook. Ja. Dat klopt ook. Ja. Nou, dan werkt de techniek weer. Hè? Ja, altijd. fijn. Hey Jan Heelko, welkom in de uitzending: uh, We hebben jou gevraagd om ons uh, een, een verzoeknummer op te sturen. en uh, ons en de luisteraar natuurlijk te vertellen waarom dat nummer voor jou uh, belangrijk is en waarom je gaat wil horen. Dus uh, ik ja. geef jou het woord. Nou, dankjewel. Maar nou, als het goed is heb je Stairway to Heaven klaarstaan. Um, dat is al een heel bekend nummer hè, van Led Zeppelin. Dat, uh, die staat regelmatig in de top 10 van de 2000. Um, maar ik hoop dat je een andere versie klaar hebt staan, die ik heb, uh, uh, namelijk die van Hart. En uh, Hart is wel bekend van onder andere een nummer Barracuda. Um, en uh, Hart heeft een uh, tribute uh, gegeven. Je hebt uh, zoiets in Amerika, dat heet de Kennedy Honors Center. En daar werd Led Zeppelin werd daar geëerd. En um, Led Zeppelin zit dan in het publiek en krijgt dan eigenlijk een soort van bedankje vanuit allerlei artiesten. En één daarvan is Hart de Wil Wilson, die het nummer Stairway to Heaven voor hun uh, brengen. En uh, tussen uh, uh, de uh uh, artiesten Zit ook de drummer, uh, meneer Bonham. En het verhaal van hem is heel bijzonder. Want hij is de zoon van uh, de drummer van Led Zeppelin. En die is helaas overleden. Dus er zit nogal wat emotie in, uh, in het nummer. Sowieso, Stairway to Heaven. Het origineel, zoek het op. Want er zit een heel verhaal omheen. Um, maar uh, deze versie is nog eens uh, extra beladen. Omdat uh, de zoon van de drummer daar zit. En het ook als tribute aan ja. hun brengt. En waarom ik dat nummer heb gekozen is omdat je, uh, het, het nummer heeft al heel veel gevoel en een enorm mooie opbouw. Maar je voelt ook nog eens vanuit de artiesten dat ze het naar Led Zeppelin toe brengen. Nog meer emotie en nog meer gevoel. En uh, daar draait eigenlijk het hele leven om. Hè? Dus, uh, het, het genieten, intens genieten van, van allerlei zaken. En met elkaar uh, waardering en genieten. En dat, dat hoor je terug in dit nummer. Dus uh, ik zou zeggen als je het luistert en je hebt het gehoord en je wil eigenlijk de beelden erbij zien via YouTube kun je het ook nog terugzien. Um, een en al emotie en liefde en, en ja, fantastisch. Nou, dat uh, een hele mooie toelichting, Jan Heuko, ook uh, een mooi soort dat verhaal erbij in de achtergrond hoe het, uh, ja, het nummer eigenlijk in elkaar zit. We gaan luisteren naar het nummer en ik zou zeggen geniet uh, van je verzoeknummer en dan wens ik je nog een uh, fijne dag. Dit is dus Thank een you. speciale uitvoering van Stairway to Heaven, een live versie zelfs. En uh, we gaan er naar luisteren van Jan Heuko het verzoeknummer The Tunes of Color. Dankjewel Jan-Hielko. Graag gedaan, geniet. words have to raise. In the tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. She's buying a stay away to heaven And the to heaven, that's what we're ja, ja, mooi. Ja, inderdaad. Wel uh, veel uh, rustiger. Veel dan, rustiger Oh, uh, sneeuw. Natuurlijk. Ja, ja, ja. Het ja, is ja, ja. dus, uh, toch bijzonder om een live versie uh, te draaien over de radio. Dat, uh, he, dat, dat geeft wel uh, qua geluidskwaliteit. Is dat, wel, nou, dat, dat moeten we nog ja. even uitzoeken. Ja, ja, maar, uh, ja, ja. Dankjewel Jan Hilke voor, uh, voor deze bijdrage. Uh, nou, volgende week uh, een andere uh, Tunes of Color. En dan. Uh, ja, zullen we, we een, volgende een maand test, doen dan? Dus, uh, volgende maand. Ja, dat ja, ja. zei volgende, volgende week. week. Oh nee, doe volgende <laughs> week. <laughs> volgende maand. Ja, nou ja, en uh, uh, dan uh, schakelen we eigenlijk over naar uh, een uh, volgende persoon. die al eerdere keren bij ons in de uitzending is geweest. En um, we gaan het eens even hebben over de stand van zaken. met betrekking tot onderwerpen waar hij zich zeker in vast heeft gebeten. Als het goed is, Jacques, hebben we je aan de telefoon. Klopt dat? Een heel middag vanuit Amsterdam. Hele middag, dank. Dag Jacques. Uh, Jacques, we openen altijd traditiegetrouw met de vraag... wie ben je, wat doe je in het dagelijks leven... en op welke wijze ben je gerelateerd aan de regenboogcommunity? Nou, ik ben Jacques Zonne, ik woon in Amsterdam. En ik ben nu net een paar weken 72 jaar geworden. Gefeliciteerd. Uh, dank u. <laughs> En um, ik werk in de webbar, althans, ik uh, ben al eigenlijk gepensioneerd, maar ik werk nu nog maar één dag in de web. En um, daarmee ben ik ook continu in de k-scene aanwezig. Ja. En tamelijk bekend daar. En uh, ja, zo, dat mogen we wel zeggen. Inderdaad, je bent een uh, bekende verschijning binnen de, binnen de Gacy, uh, Zo niet in het, uh, in het Amsterdamse. Zak, uh, in de eerdere uitzendingen hebben we met je gesproken... over de wet tegen homoconversietherapie... die er in Nederland in tegenstelling tot onze buurlanden nog steeds niet is. Hè? Nee. Um, kun jij ons en de luisteraars, of de luisteraars eerst natuurlijk en ons dan ook... vertellen wat de actuele stand van zaken is? Nou, we hebben net een heel mooi bericht gehoord van Zweden... waar ik heel blij mee ben. Uh, Vertel. Weet het, we hebben in uh, Europa... wat een paar landen die begonnen zijn met uh, het verbod. Uh, dat is, was allereerst Malta. Daar was ik heel erg verbaasd over... dat Malta was, uh, een van de eerste landen in Europa was. Maar ook landen zoals Zwitserland en Taiwan... die uh, hebben een duidelijk verbod... Uh, er zijn 17 staten in Amerika waar een verbod is. Uh, en verschillende landen zoals de Engeland, België en Duitsland is het dan al algemeen verbod nog in voorbereiding. Ja. Ja. In Nederland zijn we nooit verder gekomen dan alleen maar vergoed, uh, dat het niet meer vergoed wordt door de verzekeringen. Ja, ja dat is toch wel een terug. Dan gaan we zo direct ja. dieper op in. Maar uh, onlangs ook in, uh, in Noorwegen, hè? Ja. ja. Ja, dat hoorde ik net. Daar uh, was ik heel erg uh, blij mee. Uh, ja. Daar neem ik straks een goede vlok op. Ja, nou, dat uh, uh, zeker. Want het heeft uh, voor jou ook zeker een persoonlijke betekenis. Uh, Jacques, hoe komt het nou zich toch... Dat, dat men in Nederland... Nou ja, hoe lang is men eigenlijk al bezig met zo'n uh, verbod? Nou, ik ben zelf ben ik begonnen in 1969 met de eerste publicaties. Uh, toen dacht ik, was ik uh, erg naïef. Ik dacht van, nu zal het wel gauw afgelopen zijn... Uh, dat is nooit echt gelukt. Uh, in 1979, uh, neem, ja. neem de luisteraars en ons even mee. Wat, wat, wat, hoe, hoe zag het politieke klimaat in Nederland er toen uit? Weet je, weet je wat voor een kabinet er toen was? Uh, dat weet ik niet meer. He, nee. He? Uh, dat dat uh, zal de Uil was helemaal, of van Acht zijn geweest, denk uh, ik. Ja. Ja. Het was heel mij Sinds Dus Er werd gewoon überhaupt niet over gesproken. Nee, überhaupt homoseksualiteit was nog een, een taboe ja, eigenlijk. Hè? Ja, dat sowieso. Dus laat staan zeg maar, deze, deze homoconfessietherapie. Ja. Ja. Maar vanaf dat moment ben je dus al aan het strijden. En, en, dat klopt. En waarom is het zeg maar, tot dusver nog niet tot een verbod gekomen? Uh, nou, ik ben toen eerst allemaal een klein zelfstandig uh, protest uh, begonnen. In mijn eentje eigenlijk. Ik heb een paar keer de kleine actiegroep gehad. Maar dat lukte nooit om erg van de grond af te krijgen. Um, het is wel zo dat eind uh, 70 e jaren is de Nederlandse psychiatrie gestopt met uh, het geven van conversietherapie. Uh, uh, die hebben met, met mij uh, vorig jaar uitgenodigd uh, om naar het uh, congres van de Nederlandse psychiatrie toe te komen samen. En daar heb ik samen met de COC het uh, uh, sp spijtbetuiging van het. Uh, de Nederlandse psychiatrie gekregen. Ja. En dat vond ik al heel erg mooi. En je hebt ook een beroep gedaan op de Tweede Kamer... om de wet toch weer aan te gaan nemen. Ja. ja. En, en want uh, je, je hebt op een gegeven moment... Uh, daar hebben we je eerder in de uitzending over gesproken... heb je contact gehad met uh, Vera Bergman. Klopt. Uh, zeg maar die jou uh, daar ook, ook echt uh, in heeft ondersteund. En uiteindelijk is er dus een voorstel um, in uh, de... Tweede Kamer gekomen geloof ik? Ja, in dat ja? is 2021. Eerst heeft de Bergkamp in 2019 aan uh, minister, um, hoe heet het ook weer? Uh, Bruno Bruijs gevraagd of hij uh, mijn verhaal en mijn documentaires had gelezen. En dat heeft hij uh, bevestigd, maar kon daar verder geen antwoord op geven. Ja. In uh, 2021 is het uh, met hand op met meerderheid is er een. Uh, is het aangenomen in de Tweede Kamer? Ja. Uh, een verbod, althans. Dat is uh, vorig jaar uh, door de Raad van State weer afgewezen. Niet omdat ze uh, geen sympathie hadden voor het verhaal, maar omdat het juridisch uh, uh, niet klopt... Uh, en ook uh, dat het de vrijheid van godsdienst uh, kon bedreigen. Dus toen is het opnieuw. Uh, teruggestuurd naar de Tweede Kamer... die hebben weer opnieuw een wet herschreven. Die is op... Uh, coming Out Day vorig jaar... dat was 11 oktober geloof ik... Ja. Uh, is dat weer ingediend in de Tweede Kamer. En... Uh, nu heeft het... ChristenUnie, die heeft... Uh, een, uh, weer vertraagd... omdat ze eerst in wetenschapstoels... Uh, erop wilde uitvoeren. Dus wanneer het nu in de Tweede Kamer behandeld gaat worden... dat is nog onbekend. Het moet eerst uh, bekeken worden hoe ver het is. Ja, ja het, het, het, het kabinet is op dit moment natuurlijk ook demissionair... zoals je dat dan noemt. Dus dit, dit, dit, dit soort ja. uh, plannen of voorstellen blijven dan ook liggen... en, en zijn eigenlijk een taak van, de nieuwe, van het nieuwe kabinet om dat aan te pakken... Maar daar speelt de ChristenUnie geen rol meer in? Nee, maar we hebben het dus wel vertraagd door die wetenschapstoets erin gegooid. Ja, en die wetenschapstoets moet ook daadwerkelijk erbij komen... om het hele spul nog vlot te trekken, om het zo te zeggen. We kunnen wel een beetje inschatten hoe we het in de Tweede Kamer gaan doen hebben mensen die het regenboogakkoord hebben ondertekend. Dat zijn 52, 72 van de nu huidige Kamerleden. Dus we hebben een kleine minderheid uh, om voor en tegen weer een verbod uh, te kunnen stemmen. Ja. Dus we gaan nu eigenlijk werken aan een paar uh, mensen uit bijvoorbeeld de Boerenburgers of de Oms, uh, Omzichtpartij om uh, te kijken of we daar nog mensen kunnen vinden... die ons net over die streep van uh, 75 uh, Kamerleden kan halen. Ja, ja. Mm. Uh, wat wat zouden luisteraars en wij kunnen doen... om dat verbod uh, zeg maar, uh, nou, weer een, uh, zeg maar een actieve uh, ondersteuning te geven? Op het moment niet zoveel, want ik had een uh, petitie lopen... maar die blijkt ondertussen al afgesloten te zijn... Uh, dus uh, we kunnen alleen maar hopen... en uh, mensen die in de regering... persoonlijk uh, op aanspreken als je mensen in de buurt hebt... die in een politieke partij zitten... Uh, toch eventjes vertellen hoe belangrijk het is. Ja. ja. Nou, in, in de eerdere uitzending uh, heb je de luisteraars... van onze zeer openhartig verslag gedaan... over jouw persoonlijke ervaring... met betrekking tot homoconversietherapie. Hoe gaat het uh, vandaag de dag met je, Jacques? Nou, ik... Uh... Ik heb uh, vorig jaar echt een uh, heel brood jaar gehad. Ik, uh, ik heb heel veel vrienden verloren. Uh, waaronder uh, drie mensen die zelfmoord hebben gepleegd. En, uh, ook mijn eigen, mijn beste vriend uh, Frank van Berg, die is uh, 23 mei overleden en toen ben ik in een heel erg diep gat gevallen. Uh, en ik heb toen wel wat uh, hulproepjes gedaan op, uh, via het sociaal netwerk... maar dat kreeg ik dus niet... En eh, ik heb toen echt op het punt gestaan... om eh, zelf ook uit het leven te verstappen. Ja. En eh, toen heb ik eh, drie dagen heb ik door het huis gezwalk... alleen op alcohol en eh, zonder slapen. Ik heb toen eh, 113 gebeld. En dan kan ik iedereen aanraden om dat te doen. 113, zelfmoordpreventie. Want die hebben me echt heel erg op weg geholpen. En ik heb met voorrang heb ik een... Uh, Psychiatrist krijgt ...die niet alleen de rapverwerking... Uh, ...maar ook de conversiegeschiedenis... ...die ik uh, heb... Uh, ...te bewerken... ...met EMDR-therapie. Ja. En dat kan ik echt... ...dat is echt geweldig... ...het is alleen uh, heel zwaar om het te doen. Maar ik ben langzamerhand... Uh, ...uit dat dal weer aan het uh, kruipen... ...en ik, uh, ik heb er nu weer zin in... ...om uh, ook hier weer... ...voor te gevechten. Ja... Ja, je, je klinkt goed en, en, en, en nou, we, we kennen elkaar wat beter, dus uh, je hebt ook op een mooie manier eigenlijk weer zeg, een, een vorm van contact weten te vinden uh, met, met, met de religie, om het zo maar te zeggen. Uh, ja, dat klopt. Ja, uh, je, je hebt een, uh, misschien wil je dat uh, even vertellen? Nou, door die EMDR-therapie uh, heb ik met een psychiater erover gesproken en ik... Uh, ik wilde mijn verjaardag uh, een paar weken geleden niet in mijn huis vieren. Toen ben ik met een vriend ben ik naar uh, Keulen gegaan. En toen heeft uh, mijn psychiater gezegd van nou, als hij nou een bepaalde vormen van aanpakt, dan ga je eerst naar de kerk toe. De volgende dag ga je in de hal van de kerk. En de dag daarna ga je de kerk. De dom dus in uh, Keulen naar binnen. En dan ga je alleen maar kijken hoeveel Chinezen er rondlopen. En uh, nou, daarna heb ik na 45 jaar dat ik niet de kerk binnen durfde, uh, al de kaarsen gebracht voor alle vrienden die uh, afgelopen jaar zijn overleden. Nou, ja, prachtig. Dat was een heel emotioneel moment. Ja, ja en het is, nou, het is fantastisch dat je dat hebt kunnen doen, waardoor je ook weer ook weer kracht hebt gekregen om, uh, om verder te gaan. En ja. dank ook zeg maar, dat, je, dat je doorgeeft zeg dat hè, het bellen van 113 absoluut, ja, absoluut uh, zeker, kan zeker. Ondersteunend kan zijn. En, uh, ook voor de luisteraars. Mocht je uh, zeg maar zelf uh, met die gedachten rondlopen of iemand kennen... Uh, neem contact op met 1 en 3. Uh, Jacques uh, ondersteunt ook inderdaad zeg maar, dat dat gebeurt. En daadwerkelijk praat er altijd over. Ja, blijf praat, praten. Blijf praten. Ja. Jacques, we gaan luisteren naar een verzoeknummer van jou. Uh, ja. uh, misschien wil je daar kort even het verhaal bij, uh, bij vertellen... waarom je dat uh, hebt aangevraagd. Het is een uh, nummer uh, wat ik uh, van Colabro... En dit nummer hebben we gespeeld bij de trouwer, trouwerij van Frank. Ja. En ja, Frank is echt heel erg na mijn hart. En uh, vandaar ook ter ere van hem dat ik uh, dit nummer wil draaien. Ja. Dank je wel voor het verzoeknummer en dank je wel voor je mooie verhaal. En uh, we gaan je waar je kan uh, ondersteunen. Hartelijk dank en ik hoop dat er uiteindelijk uh, binnenkort een verbod gaat komen. Dat hopen we met je mee. Ja, we gaan ja, ja. luisteren naar... Uh, dan ben ik het nummer kwijt. Uh, Collabro, ja, natuurlijk. komt. Ja. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be all right. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy.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 Dit was Colabro met hun versie van John Legend, All of Me. Ja, ja prachtig, prachtig, mooi nummer zo. Ja, ja. met licht ondersteunende muziek. Uh, ja. Indrukwekkend ook na, na dit verhaal. Zeker, ja. zeker. Ja. Ja. Dankjewel nogmaals, uh, Jacques. Ja. ja, dan zijn we alweer aan het einde gekomen van het, uh, van het eerste uur. Um, wat, uh, wat is de blik voor het tweede uur? Nou, we gaan uh, het met elkaar over hebben wat er uh, in Italië uh, oh. allemaal gaande is. Voor de lgbti community daar. En, uh, nou, Jelma komt natuurlijk. Jelmer journaal. Precies. En we hebben nog so. een interview met... Uh, met Tien, met van Tien uh, Aukers, van, van, van, van, van, ja. van uh, Oud-Tiroze. Ja. Bij ja. COC ja. Nederland klopt ja. ja, dan gaan we dus, uh, daar eens even, uh, even <laughs> over hebben hoe daar uh, zeg maar de stand van zaken is. Nog een tweede uur vol hoop en kansen, vol dromen. Dat is alvast even een spoiler Wat? voor me. Oh, ja, kijk, oh, we blikken alvast even uh, ja. vooruit. Uh, Klein op, een tipje op, uh, van de sluier. Ja, ja, ja, ja. ja. Dus blijf er al hangen en uh, we gaan er uh, even tussenuit voor uh, nieuws yes. en de reclame. Tot, Tot zo. Zometeen.